11 uur Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De Italiaanse kapitein van het cruiseschip Costa Concordia is gearresteerd en in staat van beschuldiging gesteld. Hem wordt verweten dat hij te veel risico heeft genomen en daardoor verantwoordelijk is voor de dood van zeker drie opvarenden. Twee Franse passagiers en een bemanningslid uit Peru. Die kwamen gisteravond om toen het cruiseschip bij het ailancilio in de Middellandse zee op een rots voer en kapseizde. De kapitein heeft gezegd dat de rots niet goed op de zeekaarten stond, maar justitie gaat uit van de menselijke fout waardoor het schip te dicht langs de kust voer. Er worden ongeveer 40 mensen vermist. De hele dag hebben duikers zonder resultaat gezocht naar lichamen of overlevenden in de 2000 hutten van het cruiseschip. Het Nederlandse bergingsbedrijf Smit Tak gaat de stookolie wegpompen uit de Costa Concordia. Ook wordt het beetje olie opgeruimd dat in zee is gestroomd. Smith helpt eventueel ook bij het bergen van spullen of van het schip zelf... maar niet bij het zoeken naar lichamen. Op Schiphol kwamen vanavond de eerste van de 34 Nederlanders aan... die op de Costa Concordia meevoeren. Alle Nederlanders zijn ongedeerd. Bij een steekpartij in Arnhem zijn een meisje van 15 en haar vader gewond geraakt. Het meisje ligt met ernstige steekwonden in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen. De dader is volgens de politie haar ex-vriend. Hij is aangehouden. Waarschijnlijk hadden de twee ruzie gekregen... Wat de rol van de vader daarbij was, is onduidelijk. De jongen ging er naar de steekpartij vandoor. De politie van Arnhem vond hem dankzij tips, ergens in de struiken. Hij gaf zich pas over toen een agent een waarschuwingsschot oploste. Advocaat Ines Wesky is uitgeroepen tot Liberaal van het Jaar. De titel wordt jaarlijks vergeven op de nieuwjaarsborrel van de JOVD... de organisatie van jonge liberalen. Wesky krijgt de prijs voor haar strijd tegen het verval van de rechtsstaat... zoals de JOVD het noemt. De Rotterdamse strafpleiter heeft zich onder meer sterk gemaakt... voor de strijd tegen inperking van privacy. Wesky hield op 5 mei de vrijheidslezing in Amsterdam. Ze zegt dat ze zich door de prijs erg gewaardeerd voelt voor haar inspanningen. Eerder werden onder andere Femke Halsema en Hans Steeuwen uitgeroepen tot liberaal van het jaar. Aan de A4 in Haarlemmermeer zijn zeker vijf mensen aangehouden op verdenking van mensenhandel. Ze werden opgepakt bij een grote controle bij parkeerplaatsen en brugrestaurant Den Ruigenhoek... Er zijn ook messen, knuppels en een handgranaat in beslag genomen. Bij de ruige hoek mag de politie een paar maanden preventief fouilleren... omdat er veel berovingen, inbraken en gevallen van geweldpleging zijn. Nederlandse artiesten hebben vorig jaar opnieuw meer geld verdiend in het buitenland. Ze haalden door de export samen ruim 81 miljoen euro binnen... uit muziekrechten en muziekopnamen over 2010. Nederlands belangrijkste exportproduct zijn DJ's als Chesto, Armin van Buren... verder Legrand en Laidback Luke. Ze waren goed voor twee derde van de opbrengst. Poppodium Doornroosje in Nijmegen is gekozen tot het beste podium van Nederland. De prijs werd vanavond uitgereikt tijdens het festival Noorderslag in Groningen. Doornroosje krijgt de prijs omdat het volgens de jury... ondanks de slechte staat van het gebouw... in staat is een groot publiek aan zich te binden. Ook zijn er lovende woorden voor de kwaliteit en de programmering... van het Nijmeegse poppodium. Op Noorderslag wordt straks ook de popprijs 2011 uitgereikt.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 Nu ze toch bezig is, misschien kan de koningin dan nog even verklaren... dat een statenlid voor uitgekotst halalvlees uitmaken ook onzin is. Een hele goede avond en welkom bij het Oog op zaterdag. De PvdA, de SP en GroenLinks hielden vandaag hun gezamenlijke nieuwjaarsreceptie in Nijmegen. De partijleiders Cohen, Roemer en Sap presenteerden daar een gezamenlijk plan voor de toekomst. Maar is het wel slim van PvdA en GroenLinks om met de SP samen te werken... nu die partij in de peilingen veel groter is dan zichzelf? Een discussie. In Egypte heeft Mohamed El Baradei zich teruggetrokken als presidentskandidaat. Hij is er namelijk achtergekomen dat het land geen echte democratie is, maar... Zou dat de echte reden zijn? Walter Suskind was in dienst van de Joodse Raad... die met de Duitse bezetters collaboreerde. Maar hij redde wel honderden Joodse kinderen. Rudolf van den Berg verfilmde zijn leven. Onze vraag, wie was deze Nederlandse Oscar Schindler? En wat gebeurde er precies in de Hollandse Schouwburg... en de crash daar tegenover? Tijdens Noorderslag in Groningen... wordt vandaag voor de 26e keer... de prijs voor de Nederlandse popmuziek uitgereikt. Wij spreken met vorige prijswinnaars. Wat betekent het voor hun carrière? En uiteraard aandacht voor de Turing-Nationale Gedichtenwedstrijd. Maar allereerst het nieuws van vandaag. Zaterdag 14 januari. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De kapitein zegt dat de rots die hij met het cruiseschip Costa Concordia raakte... niet op de kaart stond. Anderen houden het erop dat hij met het schip te dicht langs het eiland Giglio heeft gevaren.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 Toen was voor iedereen duidelijk dat er echt iets vreselijks was gebeurd. Zoals een haas zijn we naar boven gerend om de reddingsvissen te halen. En toen werd de alarm geroepen, allemaal naar de reddingsboten. Bij de reddingsboten was de paniek groot. Er wordt gedeeld, getrekt, huilen, ruzie. Iedereen wil die boot in. Veel reizigers klaagden dat de reddingsoperatie rommelig en slecht verliep. Operator Tui snapt dat zoiets in zo'n situatie wanordelijk verloopt. Maar als er 4200 mensen van zo'n schip moeten worden geëvacueerd... dan is het logisch dat het even duurt... en dat niet iedereen tegelijkertijd uh, kan worden geëvacueerd. De mensen die niet meer in de reddingsboot konden... klauterden het eiland op. Ja, daar hebben we uren, uren, uren op het eiland uh, gebivakkeerd. En dat was geen pretje. En mensen waren op blote voeten, sommigen nog in avondkleding en... en de... Ja, die lind, allemaal bibberen van de kou. In eigen land hebben de linkse politieke partijen de samenwerking nieuw leven ingeblazen. Als tegenwicht tegen het kabinet en tegen de bezuinigingen. Waar het om gaat, is dat het een alternatief is. En een serieus alternatief wat beter is voor Nederland. Stoppen met het kortzichtige bezuinigingsbeleid. Als je nu uh, weer keihard aan bolwerk verder gaat bezuinigen, dat betekent dat mensen nog onzekerder worden. En dat mensen dus uh, nog minder in hun eigen economie gaan stimuleren. Links Nederland Verenigd, dat is het droombeeld van deze partijen. Links Nederland Verenigd, dat is het droombeeld. En om dat te onderstrepen, poseren ze dan ook maar al te graag... met z'n drieën. En dan Lisbeth List die een punt achter haar loop zet. Vanavond begon haar jubileumtoernee... en dat wordt dus tegelijk haar afscheidstournee. Te veel dingen in het artiestenleven begon haar tegen te staan. Dat is iedere dag in de auto zitten en in de files... en thuis komen midden in de nacht... Maar dat is niet het enige, ook het publiek. Ja, die groeien met mij mee natuurlijk. die, die zitten toch wel in de God, categorie... oh, godouder vandaag. Ik moet er niet aan denken. Maar goed. Dat was Nieuws vandaag op Radio tv. En vanavond tegen half twaalf meestal... wordt op het Noorderslag Festival in Groningen... de jaarlijkse popprijs uitgereikt. Voor de band of artiest die het afgelopen jaar... de belangrijkste bijdrage aan de ontwikkeling... van de Nederlandse popmuziek heeft geleverd. Het oog vroeg vier voorgewinnaars wat die prijs hun heeft opgeleverd. En de eerste in de rij is Henk Hofstede van De Nits. Wanneer hebben jullie de prijs gewonnen, Henk? In 89. Wat hebben jullie met het geld gedaan? Nou, ik, uh, wat we met het geld gedaan hebben, hebben we dat opgevlogen. En dat klinkt misschien heel vreemd, maar we, we, we tranen op in Duitsland. We waren op toernooi in Duitsland. En, en we hoorden dat we hem gewonnen hadden. En toen moesten we een, na een optreden in Stuttgart een, een vliegtuigje huren, Een kleine jet om naar Amsterdam te vliegen. En om daar uh, nog laat te ontvangen. Weet je nog hoeveel geld je ervoor kreeg? Volgens mij ging het over 5000 gulden of zo. Zou dat kunnen? Het zou best kunnen, ja. Het maar het ging ook duizend. helemaal schoon op aan het, uh, aan het vliegen. Wat natuurlijk toch wel een hele rare zaak was. Want... Het was niet, niet onze... Uh, het wij rijken het, dus, het prijs niet zelf uit natuurlijk. Wij ontvingen hem alleen maar. Misschien nog een beeldje of zo, zodat je er iets aan over hebt Ja, dat wel, dat wel. Maar, um, uh, maar het, is uh, het, het is natuurlijk de bedoeling dat je met het geld iets doet... om je carrière een andere duw te geven. Was, was het belangrijk, want de nits waren natuurlijk al een beetje gezetteld toen... was het belangrijk om de popprijs te winnen voor jullie? Ja, het is altijd wel belangrijk om een prijs te winnen. Dat is toch een. Uh, uh, of het nou een Edison is of een. Uh, het, het, ik, ik, vind het, ik vind het altijd wel, uh, uh, wel wat hebben om, om, om, ja, om, om, om, daar, om daar in te staan. In, die, in, die, in dat circus af en toe. We gaan luisteren naar jullie waarschijnlijk het meest fameuze nummer. Dutch Mountains. Oké. Okay.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 To a green painted house In the Dutch mountains In the Dutch mountains Mountains The head of the queen Of the Dutch mountains Trail leading me back To the Dutch mountains To the Dutch mountains De Nits. Mountains. In de Dutch Mountains. De Nits waren dus de winnaar van de popprijs in 1989. Straks het popprijsverhaal van de zanger van Klaw Boys, Klaw, Maar allereerst, Mohammed al baradei doet niet mee aan de Egyptische presidentsverkiezingen. De voormalige chef van het Internationaal Atoomenergieagentschap... en winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede... geeft als reden op dat het land niet democratisch is... en dat het oude regime eigenlijk nog steeds niet is verdwenen. Bertus Hendricks, Oosten-deskundige van het instituut Klingendaal. Goedenavond, Bertus. Goedenavond, Max. Geloof je zijn verklaring? Eh... Um. Nou, hij heeft wel een punt, maar ik denk dat er natuurlijk meer meespeelt. Aan de ene kant, door dat te zeggen, geeft hij wel aan hoe problematisch op dit moment de situatie in Egypte is... met dat illegale en illegitime militaire regime. Dus dat, dat is niet onbelangrijk dat hij dat zegt. Maar hij weet ook dat hij, zeker in het licht van de afgelopen verkiezingen voor het parlement... dat hij misschien wel populair was en is bij de revolutionaire jeugd van het Tagriënplein... Maar dat zich dat niet vertaalt uh, in electoraal gewin op nationale schaal. En ja, hij zou dus uh, absoluut geen kans maken uh, bij de komende verkiezingen. En ja, ik denk dat hij uh, de voorkeur aangeeft geeft om de eer aan zichzelf te houden. En nu uh, dat met zo'n uh, grote boog uh, en, en tegelijkertijd velle kritiek uh, uh, de weg te gaan. Want gezichtsverlies leiden, dat doe je niet graag in een land als Egypte? Nee, want kijk, hij is nog steeds een zeer gezaghebbende figuur. Um, en um, om even te herinneren, in november... met die grote Tagrier 2 demonstraties zal ik maar zeggen... toen werd hij ook nog voorgesteld als een van de mensen... die een tijdelijk presidentschap zou kunnen bekleden... Uh, en, uh, in plaats van dat militaire gezag. En hij wil, denk ik, dat gezag bij de jongeren... wat hij had, en, en niet verliezen. Hij was ook een wegbereider van 25 januari, de, de beweging die Mubarak heeft weggekregen... Uh, dus ik denk dat hij zijn politieke kapitaal intact wil houden. Voor de toekomst. En dat hij misschien nog een rol kan spelen in Egypte. Maar als presidentskandidaat gaat hij het niet redden. Niet alleen omdat de islamisten hem niet zullen steunen. Maar ook omdat er andere liberale kandidaten zijn. Die ook graag president willen worden. Meer circulieren. En die hebben hem altijd verweten. Dat hij te lang is weg geweest. En dat hij zelfs toen hij terug is gekomen. Dat hij dan ook weer heel vaak in het buitenland zat. Dus omdat hij, dat hij om die reden eigenlijk niet de meest geschikte kandidaat is... en dat eh, de, het zittende regime eh, zal dat tegen hem gebruiken. Die hebben ook een smeerkampagne tegen hem gevoerd. Eh, zijn dochter in proberen een opspraak te brengen. Dus hij weet ook wat hem te wachten zou staan. Dus hij houdt eer aan zichzelf en eh, zijn politiek kapitaal intact. Ik dank je wel, Bertus Hendricks. En dan gaan we over naar Peter de Bos. Hij was zanger van Klo, Boys Klo. De... Is nog steeds zanger van Clover's Club. Maar ook toen je de Popprijs won, hè? Ja, zeker, ja, ja. Weet je nog welk jaar het was? 1988, dat is in de, in de vorige eeuw. Wat herinner je je ervan? Uh, nou, een, een vrij uh, heftige avond wel. Met enorm veel blijdschap en uh, plezier. Ik bedoel, uh, we, uh, we waren genomineerd met Patricia Pai. Ja. ja. En uh, ja, na afgelopen tijd uh, werden wij dus uh, uh, uitverkoren om de prijs in ontvangst te nemen. En dan meer op basis van onze, van onze live performances. Dat is beter dan de Pie Sisters. Het, Henk, Hofst zeggen, ja. Henk Hofstede van uh, de Nits vertelde me net dat de prijs in die tijd ongeveer 5000 gulden was. Weet je nog wat jullie ermee gedaan hebben? Ja, nou dat was bij ons dus heel, heel raar, want uh, naast, naast het beeldje um, kregen we een, een, een soort van fictieve prijs, um, en die bestond uit, een, uit uh, dat je een bedrijf in kon schakelen om, uh, om een videoclip te maken. Nou, dat bedrijf dat had natuurlijk erop gerekend dat Patricia Paar <laughs> dat zou winnen. Oh, dus no. die wilde dus, helemaal dus geen videoclip ja. van jullie maken. Nou ja, het, het is uiteindelijk wel gebeurd, maar die kreeg natuurlijk een soortje on, on, on, ongeregeld op zijn dak. En uh, we, we hebben daar na lang uh, dralen is er een um, uh, videoclip voor uh, het nummer 1 in, in Indian Wallpaper uitgekomen, uh, die is nog steeds te zien op, um, op YouTube. YouTube, dus, dus dat, was, nee, dat, was wel, uh, dat was wel grappig, ja, dat het zo ging. Het was toch wel een gedenkwaardig moment, zoals je erover vertelt, maar heeft het ook invloed gehad op jullie carrière? Nou, uh, zeker wel, vooral, vooral uh, de kus die ik aan, aan, aan minister Brinkman gaf, de, de toenmalige uh, minister van Cultuur. Dat heeft ons wel een, een, ja, een soort van. Ja, go goed. Uh, ja, erkenning. Of, of erkenning, maar meer een soort van. Uh, uh, uh, ja, uh, gevestigde. Rebelachtig iets opgeleverd. Uh, en. Uh, ja, en daar was ik toch wel heel, heel, heel blij mee. We, we, we hebben, geloof ik, ook het, het NOS-journaal ermee gehaald. Zo. So. Ja, dat geen huid, man. Dus, dus was in die tijd was het ja, echt een, een grote opsteker. En, en het werkt ook van twee kanten heel goed. Zo zie je voor ons ook wel, maar ook voor de, de status van de, en de popprijs... die daardoor nat, natuurlijk veel meer uh, bekendheid kreeg. We gaan wat van jullie draaien. Uh, het is een andere. Ik weet niet of die op YouTube staat. Cloboys Clo Claw en Rosie. Peter de, Bos, Peter de Bos, de man die in 1988 furoren maakte... omdat hij minister Elko Brinkman een kus gaf. En nu hoorde Rosie. De PvdA, de SP en GroenLinks kwamen op de gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst... een ander Nederland in Nijmegen... met een manifest om de economische crisis te bestrijden. Over hoe ver die linkse samenwerking moet gaan praat ik nu met Tweede Kamerlid Jacques Monasch van de PvdA... en met Renske Leijten, ook Tweede Kamerlid, maar dan van de SP. Goedenavond allebei. Goedenavond. Meneer Monasch... Goedenavond. Was... Dag, mevrouw <lacht> uh, Leijten. Uh, meneer Monasch, was t, uh, deze bijeenkomst vandaag een soort voorbode... van een fusie tussen de drie linkspartijen, wat u betreft? Nou, Het was in ieder geval een voorbode van een inspirerend uh, politiek jaar... wat eraan te komen. Ja, maar ik vroeg uh, een fusie... Nou, dat, dat is, kijk, ik denk dat het goede van vandaag is dat, dat die linkspartijen op een hele normale voet met elkaar omgaan en met elkaar samenwerken. Er zijn ook rechtspartijen die met elkaar samenwerken, die niet meteen gaan fuseren. En ik denk dat het gewoon goed is dat mensen zien van die linkspartijen die hebben ongetwijfeld ook uh, onderlinge verschillen. Maar wat ze bindt is, uh, is, is, een, is een ander Nederland en dat wordt vandaag goed neergezet wat mij betreft. Dus wel samenwerken, maar geen fusie is uw standpunt? Nou, ik, ik bedoel dat, dat, is ook weer, dat ligt misschien dat we over als we over zeven jaar weer eens met elkaar verder praten. Maar volgens mij is dat helemaal, helemaal niet noodzakelijk. We hebben onze verschillen, maar, maar we hebben ook duidelijke overeenkomsten. Oh, okay. Ik werk zelf in de, ik de, werk zelf in de Kamer ja. met de met, met Kamerleden van de SP en, en de GroenLinks en nee, uitstekend de, samen. Oké, okay, de komende zes jaar geen fusie tussen SP, PvdA en GroenLinks, Renske Leijten. Ja, nou ja, weet je, ik vind het een beetje een... een, een, een... Non-vraag. We werken nu samen en ik denk dat dat heel goed is om te laten zien. En je ziet ook dat de VVD en de PVV uitstekend samenwerken in het kabinet. Zeg maar welke vraag ik wel moet stellen hoor. Nee, maar zonder dat dat leidt tot de vraag, waarom fuseren jullie niet? Nee, kijk, het, is lang geweest, uh, het beeld is lang geweest dat wij niet met elkaar door één deur uh, konden. En ik vind het heel goed dat wij nu laten zien, joh, we werken al heel veel samen. En we staan ook samen op het podium om te laten zien dat die harde bezuinigingsregen ook een alternatief kent. En dat dat een sociaal alternatief is. En dat lijkt mij een heel positief geluid om te laten horen. Maar ik doe het nog één keer en dan hou ik op. Met behoud van de zelfstandigheid van die drie linkse partijen, mevrouw Leid. Ja, dat lijkt me wel. We hebben allemaal een heel ander uh, karakter. Uh, maar we hebben heel veel overeenkomsten. We werken de laatste tijd ontzettend veel samen. Meer omdat we natuurlijk allebei in de oppositie zitten. Maar 80% van, de, van onze uh, voorstellen worden gesteund door de Partij van de Arbeid en andersom. En dat mag je ook wel eens laten zien. En ik vond het vandaag ook heel positief overkomen. Meneer Monas, probeer me eens en de luisteraar is de, de verschillen, de verschillen in karakter, in, in stijl, in cultuur tussen uw partij, de P van de A en de SP te schetsen. Ja, dat is nou zo jammer, meneer van Wees. Het ging nou vandaag juist om over de, over de overeenkomst en hoe we Ze samen. niks is ook Ze... mooi. <laughs> um, nou kijk, we, we, er is natuurlijk een, een duidelijk verschil bijvoorbeeld rond, de, rond hoe om te gaan met de, met de, met de pensioenen. Wij, wij, de Partij van de Arbeid hecht heel veel aan een, een goede verzorgingsstaat waarin iedereen meedoet. Maar dat heeft een prijs en een rekening. En dat betekent dat mensen langer moeten werken. En daar hebben wij een aantal stevige stappen in gezet. Dat is ons niet altijd in dank afgelopen. Maar daar staan we wel voor dat we langer werken met elkaar om, om de voorzieningen betaalbaar te houden. Nou daar zie je dat we met elkaar met de SP verschillen. Maar tegelijkertijd rond het openbaar vervoer dienen we met elkaar een initiatief. Wet in, waar GroenLinks aan meedoet en zelfs D66 aan meedoet tegen de privatisering van het openbaar vervoer in de grote steden. Dus dat, dat zijn punten waar je dan heel goed met elkaar op kan samenwerken. Die zeggen ja. publieke zaak die is ons ja. een, een lief ding waard. En dan werk je samen. Maar als ik heel goed tussen de, de regels door probeer te luisteren, dan is de PvdA bereid te bezuinigen en de SP niet. Nou kijk, wat, wat, waar wij in verschillen van dit kabinet is dat wij zeggen je moet de economie niet kapot bezuinigen, je moet die economie stimuleren. Dat was ook de basis van het plan wat vandaag gepresenteerd is. Maar tegelijkertijd moet je ook zeggen van de rekening moet wel betaald blijven en die moet wel opgebracht worden. En hoe meer mensen aan het werk zijn, hoe beter die rekening betaald kan worden. Anders kan je toch die leraren niet betalen, kan je die ziekenhuizen ja. niet betalen... krijgen ja. mensen hun zorg niet en die wordt echt betaald uit belastingen en premies. En hoe minder mensen daar aan meedoen, hoe meer je moet gaan bezuinigen. En wij zeggen, zorg nou dat iedereen aan het werk is, dat is goed voor mensen. Ja. En die mensen leveren ook, ook hun bijdrage aan de economie en betalen ook belastingen en premies. En daardoor kunnen we uitstekende voorzieningen blijven betalen, ook in de toekomst. Nu mag mevrouw Leijten even, vind ik. De, de, de SP moet <laughs> nog een beetje realistischer worden, vindt meneer Monas. Ja, maar weet je, ik vind, de, de, natuurlijk hebben wij verschillen en daar wil ik het ook graag over hebben. Maar uh, we, zijn, we hebben vandaag laten zien dat we ook een gezamenlijk plan kunnen komen, daar waar eigenlijk een vergrootglas altijd op ligt, waar wij het oneens zijn. En ik wil eigenlijk nu niet meedoen in uh, de verschillen uh, aanwijzen, maar gewoon uh, uh, heel blij zijn met dat we samenwerken en ja, dat we als dat we andere karakters hebben als partij. Dat, dat weten we. Wij uh, zijn heel actiegericht. De Partij van de Arbeid bestuurt meer. En dat geeft, uh, geeft af en toe heel veel overeenkomsten en verschillen. Maar daar kan je het vergrootglas... of op de overeenkomsten of op de verschillen leggen. Nou, vandaag hebben we de overeenkomsten uh, benadrukt. En dat lijkt mij juist heel erg goed omdat het kabinet uh, dagelijks zegt er kan niets anders dan zo hard bezuinigen en wij hebben laten zien dat kan wel anders en dat is een positief signaal voor ook het hele land. Er is een tijd geweest mevrouw Leijten dat uh, de P van de A, de SP als een soort paria beschouwde, de tijd van Wim Kok in de jaren negentig als een extreem links partij. Daar praatte je niet mee. Uh, nu liggen de verhoudingen natuurlijk heel anders met een SP die heel groot in de peilingen is. Merkt u iets? aan de P van de A dat ze u anders behandelen, aardiger. Nou, kijk, vorig jaar is er ook al een, of een uh, initiatief geweest als dit. Toen waren de, was de Partij van de Arbeid groter in de peilingen dan wij. Ik denk dat die beginperiode uh, dat de SP in de Kamer was. Want dat klopt wat u zegt. Uh, toen werd er niet met uh, Marijnissen en Poppen gesproken. Dat is echt voorbij. Uh, wij worden gewoon beschouwd als een normale partij... waarmee je samenwerkt en meerderheden haalt. En zo beschouwen wij de Partij van de Arbeid ook. Kijk, en zolang wij geen 76 zetels heeft... dat geldt voor iedere partij in ons uh, parlement... moet je samenwerken. Samenwerken. En, en moet je meerderheden zoeken. Ja, en dan werk je natuurlijk samen met degene, als eerste samen met degene die het dichtst bij je staan. En dat is altijd wel de Partij van de Arbeid geweest. Dus ik ben eigenlijk heel erg blij dat de verhoudingen behoorlijk genormaliseerd zijn. Ze doen normaal tegen u tegenwoordig? Ja, ze, ze, ze spreken niet eens met twee woorden. Maar ze kijken niet meer op <laughs> u neer. Ze zijn niet meer bang voor u. Nee, maar dat heb ik nooit gemerkt. Kijk, euh, zelfs bij het vorige, met het vorige kabinet waarbij euh, de Partij van de Arbeid regeerde en wij in de oppositie zaten... hebben we ook steun gekregen om bijvoorbeeld de marktwerking in de thuiszorg te stoppen. Um, en dan kan je ook samenwerken. En natuurlijk, nu zitten we samen in de oppositie en dan zoek je elkaar wat meer op. Maar ik vind het echt heel goed, uh, wat ik al eerder zei, om gewoon te laten zien dat we niet... Uh, waar het vergrootglas in de media vaak op ligt, uh, verschillen... maar dat we heel goed samenwerken. Meneer Monas, er was een beetje een spelbreker vandaag... namelijk jo Jolande Sap van GroenLinks, die in Nijmegen zei... ja, ik vind dit wel een leuke bijeenkomst... maar ik wil D66 en de ChristenUnie er ook bij. Vindt u dat ook of vindt u deze drie partijen wel genoeg? Nou, ik had graag D66 erbij gewild, maar Pechtold uh, ja, wil graag een soort koers uh, richting vvd Light uh, inzetten... om zich een beetje in dat, uh, richting die kant op te, op te schuiven. Ik denk dat het D66 met van de geest van Hans van Mierlo was er vandaag bij geweest. En kennelijk wordt onder deze leiding voor, voor een wat andere koers gekozen. Dat vind ik heel erg jammer, want ik denk dat, uh, dat D66 hoort in die, in die progressieve linkse traditie thuis... Nogmaals, eh, op veel punten werken met ze samen. Maar, maar ja, ze laten zich soms wel heel erg verleiden van het idee van... misschien kunnen wij later met Rutte gaan regeren. en de, dat, Dan wordt het allemaal wat pragmatischer bij D66. In plaats van dat je denkt, wat ik zou denken... blijft nou schatplichtig aan die traditie, die sociaal-liberale koers... die grondlegger Hans van Mierle ook heeft ingezet. Nou, Ik ben blij te horen hoe goed het gaat met uh, uw menselijke toenadering onderling. Jacques Monas en Rens Kleijten, bedankt daarbij. Graag gedaan. Graag gedaan. En het rijtje vroegere winnaars van de popprijs... voor de belangrijkste band van het afgelopen jaar dus... heb ik nu aan de lijn Carol van Dijk, zangeres en gitariste van Betty Serveert. Uh, goedenavond, Carol. Weet jij nog wanneer jullie de popprijs wonnen? Volgens mij was dat januari 93. Dat is al heel lang geleden. Helemaal ongelooflijk lang geleden. Ja. En weet je nog waarom, wat, wat de jury toen in jullie gebardeerd heeft... Uh, nou, dat is natuurlijk altijd een goede vraag. Uh, uh, wij bestonden amper een jaar, of iets meer dan een jaar. En uh, omstreeks diezelfde tijd hebben we onze debuutplaats uitgebracht, Paramine. Uh, en uh, ik geloof dat we een van de eerste, of uh, tenminste op dat moment, een van de weinige bands waren die een voet tussen de deur kregen in Amerika. Uh, het was echt een, een BV, een exportprijs, zeg maar. Weet je nog hoeveel geld jullie er toen voor kregen in de jaren negentig? Ja, zeker. Dat was uh, 10.000 gulden. En wat hebben jullie ermee gedaan? We hebben een, uh, de plaat van een, uh, een bevriende artiest, uh, Joost Visser. Uh, hij bracht zijn plaat uit, zijn eerste plaat. Uh, die hebben we vast met dat geld. Weet je nog iets van de sfeer tijdens de uitreiking? Waar, wanneer, ja. hoe laat? Ja, dat was geweldig. Volgens mij, als ik me goed herinner, was het later op de avond... En uh, um, toen tijd was er nog niet de, de traditie uh, dat, de bier, uh, dat er bier naar de band werd gegooid. Dus dat is een gelukkig bespaard gebleven. <lacht> ja, maar <lacht> wij waren wel heel erg trots en heel erg blij. En, uh, en uh, uh, familie die er ook was uh, en die ook mee het podium opgingen. Dus dat, uh, dat was wel een hele speciaal moment voor ons. We gaan wat draaien van jullie meteen bekroonde debuutalbum Pellamine. Oud of... Die serveert was dat een pelambijn. En zo net is in Groningen bekendgemaakt dat de popprijs voor dit jaar is uitgereikt aan de rapgroep Jeugd van Tegenwoordig. Er zijn twee boeken deze week verschenen. En morgen is de première van de film over Walter Suskind. Hij werkte voor de Joodse Raad in de Hollandse Schouwburg in Amsterdam, de plek waar vandaan de Amsterdamse Joden werden gedeporteerd naar Westerbork en daarna naar de vernietigingskampen in het oosten. Suskind werkte daaraan mee, maar hij redde ondertussen ook honderden mensen het leven. Samen met de leiding van de crash tegenover de Schouwburg... vond hij een manier om kinderen te laten ontkomen naar onderduikadressen. Ik ga erover praten met Rob Oudkerk. Zijn moeder, Firi Cohen, is het directeur geweest van die bewuste crash. En met Karel Barats, zijn ouders Sander Barats en Hester van Lennep... zaten in een verzetsgroep die de kinderen hielpen onderduiken. Goedenavond meneer Barat hier in uh, Hilversum. Hallo. En goedenavond meneer Oudkerk in Studio De Smet in Amsterdam. Goedenavond. En meneer Oudkerk, praat uw moeder? Ze is in 2008, meen ik, overleden. Praatte die veel over haar tijd op die crash? Um, de laatste tien jaar bijna alleen, maar dat was haar leven. Ook uh, de tragiek van haar leven, want dat is echt een beetje wat uh, jij in je inleiding ook zei. Uh, er werden veel Joden gedeporteerd naar de vernietigingskampen. Um, en ze heeft ook um, honderden kinderen uh, wel gered. Maar ze had het ook vaak over alle kinderen die ze niet gered had. Meneer Barats, wat hebben uw ouders u verteld over die tijd? Uh, mijn ouders hebben me uh, verteld uh, over de familiegeschiedenis... Uh, uh, zijn, van, van mijn familie zijn er veel mensen in de kampen geweest. Uh, mijn neven zijn gefuseerd. Uw vader was Joods, weet ik? Mijn vader was Joods, mijn moeder was niet Joods, maar ze hebben elkaar in het verzet en het helpen van Joodse kinderen ontmoet. En toen is hun liefde uh, opgebloeid. En ze zijn nog uh, tijdens de bezetting getrouwd uh, voor de Nederlandse wet door een burgemeester die mensen in onderduik uh, trouwde. Maar dat is een heel bijzonder verhaal. En uh, ja, ik heb als kind de verhalen uit de oorlog al opgezogen. Uh, als klein jongetje, en ik kan ze nu weer vertellen... omdat mijn beroep is verhalenverteller geworden. Ja, ja dat is en ik heb dat Je eigenlijk... de Amsterdamse stadsverteller. Ik ben de stadsverteller van Amsterdam geworden. En ik heb dat eigenlijk rechtstreeks te danken... aan mijn uh, zeer inspirerende ouders. Uh, meneer uitkijk, uh, uw familiegeschiedenis is nog iets ingewikkelder. Uw moeder was directeur, of eerst verpleegster... later directrice van die crash en hielp kinderen ontsnappen. Maar haar vader, uw grootvader, David Cohen... was weer een van de voorzitters van de Joodse Raad die die hele Hollandse Schouwburg runde. En ja, die later van samenwerking met de Duitsers is beticht. Uh, hoe, hoe is die familiegeschiedenis tot u gekomen? Uh, verscheurend. Uh, en mijn moeder was daar ook door verscheurd. En ook haar zusje en haar broer trouwens. Omdat enerzijds zij ontzettend van de vader hield. Gewoon als vader, als papa. En anderzijds zij uh, rechtstreeks... Um, met hem te maken had als voorzitter van de Joodse Raad... waar hij ja, toch uh, samen met de Duitsers de lijsten maakte... van wie er uh, wel en niet um, naar Westerbork... of naar andere concentratiekampen werd gebracht. En dat betekent dat mijn moeder eigenlijk sinds 1945... die enorme ambivalentie over haar vader, mijn opa, uh, heeft gehouden. En daar heeft ze eigenlijk nooit rust in gevonden. Meneer Barrett... Dilemma dat er op Oudkerk net schetste. Je kon 10% van de kinderen redden door 90% te offeren eigenlijk. Dat, dat dilemma, hebben uw ouders u daar wel eens over verteld? Uh, ja, ieder kind wat mijn ouders hebben gered, uh, dat de oorlog heeft overleefd... Uh, daar kennen we de namen van. Maar er zijn ook zoveel die, die het niet hebben ge gehaald. En dat bleef een groot verdriet natuurlijk van mijn ouders. Al die kinderen die ze niet hebben kunnen redden. Uw ouders waren helden. Ja, dat, dat, denk ik wel. dat denk ik wel. Mijn moeder was eigenlijk degene die het bedacht had. Uh, mijn vader zat in onderduik. Um, en was eigenlijk blij dat hij zijn eigen hachie had gered. Uh, toen uh, mijn moeder, die hem uh, verzorgde... Uh, hem vroeg of hij Joodse kinderen wilde wegbrengen. En toen heeft hij haar gevraagd... Maar wat zijn dat dan voor kinderen? En toen heeft ze maar moeten uitleggen dat het om Joodse kinderen ging. En toen... Uh, begreep hij dat hij eigenlijk vrij egoïstisch aan zichzelf had gedacht... en dat zij, die niet-Joods was, wel aan de Joodse kinderen had gedacht. En hij is toen extra ver dubbel verliefd op haar geworden... en heeft zich toen met hart en ziel voor haar werk ingezet. En zo hebben ze samen uiteindelijk zo'n 80 Joodse kinderen... in veiligheid gebracht. Weet u hoeveel kinderen door uw moeder Ferry zijn gered, meneer Oudkerk? Want zij was ook een soort heldin, hè? Um, ja, ik denk dat ze, ik vond haar in ieder geval een heldin. Zij nee. heeft dat zelf overigens nooit zo ervaren. Mm, um, hoe heeft ze het zelf ervaren dan? Nou, zij heeft steeds mij de... Ik wou zeggen de beelden, maar dat is de realiteit geschetst... van de kindjes die uh, in haar woorden in de handen van de moffen vielen. Waar ze uh, de pech had dat ze eigenlijk al die namen van die kinderen kende. En vaak ook niet alleen hun namen, maar hun uh, hele gezin. En zij heeft mij eigenlijk altijd duidelijk gemaakt dat, dat ze misschien wel tientallen... misschien zelfs wel honderden kinderen had gered. Ik ken die getallen niet, veel. zij ook niet, veel in ieder geval. Yes. Er waren ook veel van die kinderen op haar begrafenis. Zij beschouwde dat ook als haar kinderen. Um, maar ze heeft het altijd alleen maar gehad over die kinderen... die ze niet heeft kunnen redden. En ik geloof dat ze daarom zichzelf niet als heldin kon voelen... omdat ze continu het gevoel had dat ze niet genoeg gedaan had. Hoe overtuigden mensen, zoals uw moeder... Uh, de, de Joden in de Hollandse Schouwburg... die op het punt stonden te worden gedeporteerd... Ervan dat ze hun baby beter konden afgeven? Um, mijn moeder heeft daar weinig over losgelaten. Anders dan dat ze um, weinig met haar stem werkte... en veel met haar ogen. en Vaak zei, vertrouw het nou maar, het komt wel goed... Um, en ik geloof dat enkele keren dat ze dat vertelde... Um, als ik het tenminste goed van haar heb begrepen, zei ook misschien wel wist dat sommige dingen helemaal niet goed kwamen... maar dat, ze, ja, dat, dat het ook een soort magisch denken was... wat je wel eens bij jonge kinderen ziet. Dat als je maar tegen mensen zegt, komt goed en doe dat nou maar... dan als je daar nou maar heel sterk in gelooft... dat, nou ja, dat iedereen dan met je meegaat, um, soms onterecht. Hoe zorgt meneer Baratsch mensen als uw ouders, uw vader en moeder... voor dat die kinderen veilig bij onderduikgezinnen terechtkwamen? <coughs> um, mijn moeder heeft... Uh... Eigenlijk alle mensen die zij in haar familie en kennis uh, uh, vertrouwde... Uh, voorzichtig benaderd. En, uh, zo, zo hebben ze uh, constant hebben ze gezocht in het hele land naar, uh, naar mensen die ze konden vertrouwen. En zijn die ook gaan bezoeken en bereiden. zo Het, bezoek, uh, zeg maar de, uh, de, uh, het feit dat ze de kinderen daar naartoe brachten, bereiden ze voor. De, het, het hele verhaal van de Hollandse Schouwburg en de crash... gaat zich nu toespitsen door al die boeken en die film van Rudolf van den Berg... op de figuur van Walter Suskind, de beheerder van uh, de Schouwburg namens de Joodse Raad. Maar ook iemand die de mensen op de crash hielp met die kinderen laten, ja, de kinderen wegsmokkelen. Uh, meneer, meneer Oudkerk, heeft uw moeder wel eens over hem verteld, over Suskind? Nou, ik geloof dat ik zijn naam wel echt wel duizenden keren gehoord heb. Dat, voor, voor mijn moeder was Walter Sustin echt een held. En, um, was, Want dat uh, was een beetje onduidelijk hè. Voor, voor sommigen was hij een schurk. Een nou verrader, ja, dat een het zal wel duidelijk worden uit de film uh, die volgende week in première gaat. Um, uh, voor sommigen was hij gewoon een verrader in dienst van de Joodse Raad. die lijsten maakte van mensen die op transport werden gesteld. Uh, voor mijn moeder was hij de man die samen met Piet Meerburg. en een heleboel andere uh, mannen en vrouwen. ervoor zorgde dat er tenminste nog kinderen gered konden worden. Mijn moeder heeft verhalen dat ze met twee kinderen in een jutezak voor Oosterfunten. Een, een niet zo heel uh, fijne Duitser stond. en dan maar aan het hopen was dat die kinderen niet gingen huilen. want uh, dan was mijn moeder er niet meer geweest. dan waren die kinderen. Kinderen dan niet meer geweest. Dat zijn eh, verhalen waar Walter Suskind eigenlijk altijd in voorkwam, omdat eh, hij altijd wel weer een plan had om als het misdreigde te gaan, het toch goed te laten gaan. Wat voor rol meneer Barrard speelde uh, Walter Zuskind in de verhalen van uw ouders... Sander Baratsch en Hester van Lennep. Uh, mijn vader uh, had regelmatig contact met Walter Zuskind... die hij enorm bewonderde. Omdat Zuskind had de gave van om, het, om de tuin leiden van de nazi's... Ik heb van mijn vader begrepen dat hij een klasgenoot is geweest... van Austerfunten, de grootste schurk van allemaal. Ze kwamen uit Duitsland erbij. Ze, ze hadden bij elkaar in de klas gezeten. En daarom kon uh, uh, Suskind, zeg maar een beetje oude jongens, krentenroodachtig, omgaan. En hij wist precies hoe je met de nazi's om moest gaan. En mijn vader heeft hem ook uh, alcohol geleverd... of zeg maar schnaps geleverd... waarmee zuskind uh, uh, de Duitsers dronken voerde. Mijn vader moest de drank leveren. Mijn vader heeft in bepaalde zodat, gevallen... Zodat zuskind Austerfunten dronken kon voeren als de drongen gevoerd kon worden, Suuskind, zodat hij niet in de buurt van de administratie van de kaarten kwam. Die werden, die werden natuurlijk vervalst. Er verdwenen namen van kinderen uit de kaarten. Uh, en daar zorgde zuskind met zijn assistent Felix Halberstad voor. En uh, daar namen ze grote risico's mee. Dus ook uw conclusie is wat er ook over hem gezegd is soms in de Joodse gemeenschap van Amsterdam na de oorlog. zuskind deugt. Absoluut. Ik denk dat Suskind ook een omslag heeft gemaakt in zijn denken. Hij heeft misschien eerst gedacht dat samenwerking nog mogelijk was. Maar op een bepaald moment kwam, werd het beeld steeds duidelijker... dat het niet om arbeidseinsatz ging. Dat de mensen niet te werk gesteld werden in het oosten van Europa. Maar dat het om eh, niet minder dan eh, concentratiekampen ging en om de dood. Dat mensen vermoord werden. En toen dat inzicht bij hem was doorgedrongen... toen heeft hij eigenlijk besloten dat kinderen moesten worden eh, in veiligheid gebracht. Zuskind heeft uiteindelijk de oorlog zelf ook niet overleefd. Ze is uiteindelijk ook gedeporteerd en om het leven gekomen in, uh, ik meen, Auschwitz. Uh, meneer meneer Oudkijk, u gaat morgen naar de première van de film van Rudolf van der Berg? Ja, ik ben ervoor uitgenodigd. Ja. Wat verwacht u van de film? Um, nou, persoonlijk verwacht ik dat het um, heel raar en ook wel moeilijk zal zijn om mijn eigen opa daar te zien. Um, uh, ik heb al wat voorstukjes gezien, dus. Daar zit ook een gelijkenis in. Uh, ik zal ongetwijfeld mijn moeder ook zien. Omdat al die beelden van uh, verpleegkundigen uit die crisis... die die die uit die crisis die kinderen wegvoeren, ook heel uh, duidelijk zijn. En ja, ik twijfel nog een beetje. Omdat ik... Ik, ik was vandaag uh, naar een andere film. Toen dus zag ik een trailer. En daar stond in een, uh, dat het een waargebeurd verhaal was. Maar ik hoorde Rudolf van den Berg van de Week bij Paul Wittemon zeggen... Dat, het, dat hij het ook geromantiseerd had. Dus... Um, ik zou bijna zeggen, vraag me morgenavond om 12 uur nog eens... is dit nou de waarheid die we zien... of is het iets geromantiseerd naar de een of de andere kant? Beloofd. Ik vraag het u morgen om 12 uur s'nachts precies. Ik, ik, ik dank u, Rob Oudkerk. En ik dank u ook, Karel Barert. En Hans van de Lubbe, die is basgitarist van De Dijk. Hans, jullie hebben de popprijs pas in 2008 gewonnen. Waarom toen pas? Dat, uh, uh, daar hadden we niet de hand in, dus. Uh, <laughs> uh, uh, uh, uh, geen idee. Maar ik denk dat het uh, uh, te maken heeft met het feit dat wij uh, in de loop der jaren, in de loop van die 25, 30 jaar, langzaam gegroeid zijn. En, uh, en op een gegeven moment, uh, ja, als je dan genoeg uh, essentieel repertoire hebt opgebouwd, als je genoeg mooie nummers heb gemaakt, van, ja, dan kom je op een gegeven moment wel in aanmerking. Weet je nog iets van de uitreiking, hoe het moment ja, was Ja, nog wel. Ja, ja, in, uh, in, uh, de noor in de Oosterpoort tijdens ja, de Noorderslag. Ja, ja, ja. De bekende bierdouche, weet je nog wel, ik weet me nog heel goed herinneren dat, ik, dat het me verraste dat, dat dat bier zo koud was. Het was echt een, uh, ja, ja, het is een koude... heel, no heel noordelijk hè Groningen. Ja, zeker. Het is echt een koude klets in je gezicht. Maar het was, een, het was natuurlijk een, een eervolle aangelegenheid. En ach, het is altijd wel leuk om een prijs te krijgen. het is leuk om dat een beetje geheim te moeten houden. En zo, nou, we hebben er een feestje van gemaakt en, en we waren er blij mee. Het uh, Karel van Dijk van Bertie Soveert vertelde net dat in de jaren negentig de prijs 10.000 gulden was. Wat, wat, wat was het in 2008? 10.000 euro. En wat hebben jullie ermee gedaan? Daar hebben wij uh, uh, het album Half uh, on Pite uh, mee. Uh, het album wat we hebben gemaakt hebben met uh, Solomon Burke. Daar hebben we daarmee mede bekostigd. Dat vonden wij wel een uh, mooie, een mooie uh, insteek. Laten we daar wat van gaan draaien, Hans. Ja. Nou. Het moet en het zal. Enough is enough. Hoor oh, zie ons staan, vertel er niks nieuws. Het is vijf voor twaalf. Tijd om het woord te geven aan collega John Jansen van Gade. Bij een knappend haardvuur en een glas wijn selecteerde het oog voor u twintig gedichten uit de honderd beste van de duizenden inzendingen voor Turing Nationale Gedichtenwedstrijd 2011. U hoort nu bij monden van dichter Ellen Dekwiets, nummer 6034. Strandwandeling. Omdat het oog blijft zien. Wat het zag, het oor bewaard wat het hoorde. Trok zij haar arm uit de zijne, ging voor hem staan, greep de revers van zijn jas en eiste opheldering. Genietend van de ondergaande zon was hij een en al aandacht. Weet je, schreeuwde ze ten slotte, en door wat toen volgde hield de zon het voor gezien. Moest hij het doen met het ruisen? Van de zee. Tragisch. Het is allemaal een beetje tragisch de laatste Zetega, weken. Ja, de, ja, de laatste weken of al die honderd... Uh, nou, er, er zit wel heel veel tragiek in en ook heel veel zeemetaforiek. Dat, die twee gaan heel goed samen. Hè? De vis wordt duur betaald in Nederland. Dat kom je dus zowel in amateurletteren als in professionele letteren regelmatig teken. Dit is ja, een leuk de zee klost nog altijd in eindeloze deining. Ja, en achter eindeloze oogleden natuurlijk <laughs> ook. Hè? Je proeft het verdriet er gewoon achter. Dit vind ik een heel leuk gedicht, ook omdat me doet denken aan... Um, uh, ik treed zelf op met gedichten en ik doe het uit mijn hoofd. En soms ben ik de laatste regel kwijt van een gedicht wat ik doe. En dat los ik dan op door altijd te zeggen... en toen was er het ruisen van de zee. Want oh. het werkt altijd. Kijk, bij dit gedicht werkt het ook perfect. Want je denkt meteen, oh ja, er is een stilte... maar er is tegelijkertijd ook een eenzaamheid. Misschien heeft deze inzender je wel eens horen optreden. Ja, de hoop dat hij wint. Dan kan ik hem <laughs> aanklagen en dan 10.000 euro winnen. Oké, okay, maar het is wel typisch een gedicht dat je zou kunnen voor je lezen in het openbaar van zo zo'n. Hoe noem je het? Poetry slam? Nee. Nee, omdat ik um, niet zo snel over relaties zal dichten. En uh, zeker niet. Um, ik. Ja, ik kijk als ik. Hierin word natuurlijk een man, hè, die komt er best wel slecht van af. En uh, maar niet super slecht meteen. En als ik mannen slecht in mijn gedichten uh, van alle afkomen, dan gaan ze ook helemaal uh, 15 meter de grond in. Uh, of, ze, of ze blijven gewoon boven die grond zweven. Maar dit is een beetje in het midden. Dus ik zou het nooit doen. Maar ik kan me voorstellen dat iemand dit met veel genoeg heeft geschreven en dat er heel veel mensen zijn die ook met nog meer genoeg gaan lezen. Dank Ellen. Dedkwiet tot zover in zending 6034. En morgen hoort u John Janssen van Galen een heel uur lang... want dan presenteert hij met het oog op morgen. Straks na twaalf uur op deze zender de overnachting van BNN... waarin Patrick Lodiers praat met de Amsterdamse PvdA-wethouder Lodewijk Ascher. Misschien vraagt Patrick hem ook wel naar zijn overgrootvader... want die was in de oorlog voorzitter van de Joodse Raad... net als de grootvader van Rob Oudkerk. Nou, nu is de cirkel wel weer rond voor vandaag. Ik wens u een goede nacht. slaap ze. Eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit ist Radio 1.